Het weer vannacht neemt de wind flink in kracht toe. En wordt het ongeveer 7 graden. Komende ochtend is het droog. Later komt er bewolking en regen. Het wordt overdag een graad of 9. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Twee meldingen. De A4 Amsterdam richting Delft. Tussen Zoeterwouderdorp en Leidsendam staat 2 kilometer file. Het komt door wegwerkzaamheden. En de N36 Almelo Dedemsvaart is dat. Die is tussen Westerhaar en Marienberg in beide richtingen dicht... Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Harm Edens. Ja, zo kan het in de toekomst gaan als onze dagelijkse portie fossiele stroom op is. omdat we niet tijdig genoeg voldoende alternatieve energie hebben ontwikkeld. Zon, wind, getijden, aardwarmte, bio, noem maar op. Keus genoeg, zou je zeggen. Eind vorig jaar trok energiebedrijf Nuon de figuurlijke stekker uit Heliantos. Het onrendabele project waar flexibele zonnecellenfolie werd gemaakt. 70 arbeidsplaatsen en 110 miljoen euro aan investeringen... dreigen nu voor 3,5 miljoen te worden verkocht aan oliestaat Qatar. Inclusief technologie en patenten. Bezorgde burgers, waaronder politici, academici, ondernemers en Herman Wijfels... hopen nu dat Heliantos in Nederland kan blijven. En Nyon moet voor het eind van deze week zeggen... of ze wil meewerken aan dit burgerinitiatief. Wat zou... Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems van de TU Delft. Wat zou die daarvan vinden, dacht ik. En daarom is hij hier. Ad, ja. Ad Goeiedag. Ik mag uh, gewoon Ad tegen je zeggen. Ja, ja, ja, zeker. Vind ik wel heel gezellig. Mo moeten we Heliantos voor Nederland behouden, ja of nee? Uh, we moeten zeker meer doen aan de, de duurzame energie... en ook de industrie dus behouden. Kijk, een Heliantos-project, dat is natuurlijk een van de... Uh, uh, industrieën die, uh, die interessant is voor Nederland. Uh, we hebben ook uh, deze week uh, gezien dat uh, Solant, uh, een zonnecelbedrijf in, uh, in Limburg... dat is eigenlijk uh, net verkocht aan, uh, aan Italianen. Um, ja, we houden niet meer zo heel veel over in Nederland... en daarom is zo'n burgerinitiatief om, ik noem dat dan maar meer symbolisch... maar om bijvoorbeeld een project als Heliantos toch te behouden voor Nederland... Mm -hmm. uh, ja, zeer hoopgevend... Ja, want ik, ik las alweer in de kranten te VVD in Zutphen, waar ik dan woon, en riep, laat het maar hier komen, dan behouden we het tenminste. Terwijl je misschien net zo goed zou kunnen zeggen, ja weet je, als, als ze bij Nuon zijn ze ook niet achterlijk, als ze daar zeggen, dit is verliesgevend, weg ermee, dan mag je blij zijn dat er iemand nog iets aan, aan wil uitgeven. Ja, kijk, we hebben natuurlijk in Nederland al, uh, al jaren eigenlijk niet een, uh, een heel duidelijk beleid om de duurzame energie, met name de industrie, op dat gebied uh, in Nederland te, te houden of in ieder geval uit te breiden. En ja, dan krijg je dus dit soort projecten zoals ook Heliantos, uh, die het natuurlijk gewoon moeilijk uh, krijgen. En dat er eerder buitenlanders geïnteresseerd zijn in zo'n zo technologie dan dat er in Nederland nog... Uh, bedrijven of uh, investeringsfondsen eigenlijk geïnteresseerd zijn in de technologie. Maar, maar jij weet vast een beetje hoe dat gegaan is. Hè? Want er gaat 110 miljoen aan investeringen in. Dat kan overheid zijn, maar heel veel particulieren ook, heb ik begrepen. En dan komt dat helemaal niet van de grond. Hoe, hoe werkt zoiets dan? Waarom wil dat bijvoorbeeld in Duitsland en, en in Turkije bijvoorbeeld... hebben ze al 35% duurzame energie. Waarom gaat dat in Nederland dan niet eens lekker makkelijk van start? Nou, je hebt, je hebt twee dingen. In die andere landen is men veel meer met de duurzame energie bezig. Men heeft ook veel meer geïnstalleerd dan, dan wij. En dat trekt dan ook de industrie in dat soort landen natuurlijk naar voren. Kijk, als je naar, naar Duitsland kijkt om, het, om onze buren, maar even, die zijn natuurlijk ja die hebben een aantal dingen gedaan. Die hebben natuurlijk aan de ene kant een, een zeer interessant teruglevertarief. Uh, ingesteld al jaren, al tientallen jaren. Dat hè, is dat als je het, zelf uh, zonnepanelen op je dus, dak zet, ja, mag je ja, of, dat terugverkomen? Windturbines of, terug wind, ja. of, of waterkrachten, kleine water... Nou, zo is het begonnen hè, met de kleine waterkrachtcentrales in Beieren. Zo is het vit in ook eigenlijk tot stand gekomen. Um, die, dat stimuleert eigenlijk. Hè, dat is ook een aflopend regime. Elk jaar gaat het maar 5% naar beneden. Laatste jaar is het zelfs uh, sterker gedaald. En dat stimuleert eigenlijk ook de industrie, omdat dit soort producten te gaan maken, dit soort systemen te gaan maken. En dan zie je dat dat aan de ene kant de energiepolitiek is in zo'n land... de duurzame energie stimuleren... Maar aan de andere kant stimuleert men eigenlijk ook de industrie. He, bijvoorbeeld, waar zit nou eigenlijk de zonne-energie-industrie in, in, in, in Duitsland? Dat is in Oost-Duitsland. En dat is eigenlijk opgebouwd om daar een nieuwe werkgelegenheid in Oost-Duitsland te, te krijgen. Dus daar is echt van de nood een deug gemaakt. Goedkope arbeidskrachten, werkloosheid, hup, we doen iets nieuws. Ja. Daar zijn, en daar had je de, de trooihand, die heeft natuurlijk een aantal bedrijven gesaneerd, maar ook hebben die ervoor gezorgd dat er een heel interessant uh, regime uh, ontstond in, in Oost-Duitsland om te investeren in, in duurzame energietechnologie. En daarom zijn daar uh, veel bedrijven ontstaan. Mm -hmm. Maar nou, even terug naar Nuon die doen dan... Dus een keer iets superleuks, zou je zeggen. En ja. uh, zonnefolie klinkt ook heel interessant. want Er zijn vast hele bijzondere toepassingen voor te verzinnen. Dan hebben we eens dus een keer iets leuks. En dan gaan we dat voor, voor bijna niks weggeven aan Qatar. Dan denk ik, dat, dat klinkt heel erg jammer. Ja, nou zijn er natuurlijk wel meer bedrijven in, in, in buitenlandse handen. En investeringen, dat is natuurlijk iets wat uh, gewoon uh, gebeurt... door fondsen of door andere bedrijven. En die zijn ook niet allemaal in, in buitenlandse handen. Dus of dat nou... Qatar is of, of een bedrijf of iets anders. Dat vind ik dan nog tot, tot daar aan toe. Maar het belangrijkste zou ik vinden... als we kunnen kijken of dat dit soort industrie... maar dan in de breedte ook niet in Nederland... Een, een plek kan krijgen. Maar dan moet je een aantal dingen doen. Dan moet je aan de ene kant ervoor zorgen... dat er natuurlijk ook een, een, een binnenlandse markt is. En je moet dit soort industrie- en flankerend beleid... natuurlijk ook voeren om dat van de grond te krijgen. Want ja. ik ben ook bang dat een burgerinitiatief... Hè, en ook al zouden we... Dat dat kunnen behouden dat daarmee nog niet hè, de, de hele omgeving zo is... dat, de, dat het hier van de, goed van de grond kan komen. Het heeft er iets klungeligs, bedoel je? Dat een, een paar politici en een academicus en meneer Wijfels op hun achternamiddag zeggen, nou, het is een schande... en, uh, en dat, dan blijft er weer een fabriekje en voor de rest verandert er niks. Dat bedoel je eigenlijk? Nou ja, daar zal toch zeker nog wel wat geld in moeten. En ik ben bang, en, en ook professionele uh, uh, ja, uh, professionaliteit... om daar... Uh, uh, iets van te maken. Zij denken en, voor 50 miljoen, dan, dan, dan lukt het. Ja, dat zou best kunnen. Maar, dan maar wat denk er... je dat Nuon gaat doen? Ze moeten voor vrijdag wat zeggen. Gaan, gaan ze de, wat, je hebt er vast een goed gevoel over. Gaan ze ja of nee zeggen? Nou ja, kijk, als ik, als ik uh, heel eerlijk ben... dan zeg ik ook van ja, zoiets past ook niet bij de Nuon. Dus uh, uiteindelijk zal de Nuon uh, daarvan af willen... Uh, ik, ik vind het moeilijk om het te, te, te in te schatten. Ik wat, zie uh, aan je ogen dat je dat er je, dat je een ik, mening over hebt. Dat je denkt, ik weet eigenlijk wel hoe dat gaat. Nou, ik denk dat, dat, dat Nuon uh, kijkt of er een professionele partij is die dat verder kan brengen. En dat uh, daarin, enigszins kan ik daarin meevoelen. En als dat inderdaad de, de partij uit Qatar is, dan zullen ze daarvoor kiezen. Maar ja. er zat toch samen met meneer Weidels wel iets meer dan 3,5 miljoen uit Nederland op te halen zijn? Ja, maar er hoort, ook, er hoort natuurlijk niet alleen geld bij... er hoort natuurlijk ook een, een, een organisatie bij, een, een, een bedrijf... Een, mm -hmm. wat, het, wat het commercieel verder kan brengen. Ja. En niet alleen in de onderzoeksfase, dus die kan er nog wel eens 50 miljoen in... maar uiteindelijk moet het een, een, een productieproces worden... moet het natuurlijk een product worden... wat op bepaalde markten goed gepositioneerd en ook verkocht gaat worden. Want anders dan heeft het op den duur ook natuurlijk geen levensvatbaarheid. Ja. Maar het is... Absoluut. Kijk, wat, wat, wat geeft dit voor signaal? Eigenlijk een signaal dat veel mensen vinden in Nederland van hé, hey, we moeten meer aan die duurzame energie doen. En eigenlijk horen we dat in Nederland ook voor een groot deel van de grond te trekken. Ja, en dat vind ik nou een goed punt wat je maakt. Want ik. ik natuurlijk wist ik dat je kwam, heb ik me in de materie verder verdiept dan ik normaal gesproken al doe. En ik krijg toch steeds weer het gevoel dat het lijkt alsof in Nederland... iedereen maar een beetje zijn eigen waarheidje heeft. He, sommige mensen zeggen van nou, het is wel belangrijk. En het is, anderen zeggen nou kernenergie toch nog maar steeds weer. En, en in Duitsland zijn ze veel verder. Ik noemde in Turkije al, was ik echt verbaasd over 35 procent. En iedereen doet hier maar wat, lijkt het. Hoe komt dat? Nou ja, kijk, ik ben, ik ben geen socioloog of politi politicoloog. Uh, het is ongetwijfeld zo dat andere landen er veel meer de kansen van, uh, voor inzien. En ook de industriële kansen. En Wij hebben in Nederland altijd een, ja, een, een, een gescheiden na het uh, RSV-debakel. Toch wel een gescheiden energie- en industriepolitiek. Want het RSV-debakel is uh, al lang geleden voor de meeste Dat is lang geleden. Rijnsgelden-Verholmen. Ja, en dat heeft, dat heeft ertoe geleid dat we een beetje angstig zijn... om eigenlijk die twee dingen met elkaar te te vermengen. Maar eigenlijk zitten er natuurlijk heel veel kansen voor het bedrijfsleven. om iets te doen in die duurzame energie. En het gaat gewoon die kant op. Je kan uh, twisten of het 20 jaar gaat duren, of 30 of misschien 100 jaar. Maar uiteindelijk zullen we om allerlei redenen. of nou die voorraden uh, beperkt zijn en over 100 of over 20 jaar op zijn. of, de, of we nou met het klimaatprobleem iets, uh, iets van doen hebben. of dat het geopolitiek op de verkeerde plekken zit. We zullen overgaan op een duurzame energievoorziening. En dat is ook in, fout, in feite niet zo heel moeilijk. Want ja, de zon die geeft ons gewoon enorm veel energie. Hè? Ons eigen kernreactortje hebben we al. Ja. De, de kernfusiereactor is dat. Ja. En die geeft ons in één uur meer energie op de aarde... dan dat we in de wereld in een jaar verbruiken. Dus er is geen ja, energieprobleem. Die, die, die moet je even laten hangen. Wacht even. Ja. Die geeft ons in één uur meer, meer energie op de aarde... Ja. Dan dat we in de wereld in een jaar gebruiken. Daar, daar, daar moet toch een soort vergelijking uit te halen zijn waar iedereen blij van wordt, op den duur? Ja, omdat dat betekent, en dat is een bron, dat is een oneindige bron. En nu is het wel zo: de zon is de drijvende kracht ook achter de windenergie en de biomassa en de waterkracht. Dus dat is de bron van bijna alle duurzame energievormen. Het enige is dat we nog getijden hebben, dat is de aantrekkingskracht van de, van de maan mm -hmm. en de aarde. En we hebben nog geothermische energie, hè, dus aardwarmte. Ja, die draaien ook weer om de zon. En die warmte komt ook weer van de zon uiteindelijk vroeger. Uit... Dus eigenlijk allemaal zon. Maar het komt allemaal van de zon. En ja. zelfs de fossiele brandstoffen natuurlijk... komen uit een ver verleden ook van de, van de zon. Ja. Alleen, dat was een voorraad en die gaan we dus nu uitputten. En daarmee ja, uh, hebben we een aantal uh, problemen geschapen. Maar dan nu weer terug naar Nederland. Ja. Je bent een Nederlandse professor... Je kan het mij heel snel uitleggen. Iedereen is het eigenlijk met je eens. Waarom doen we dat dan niet in Nederland? Waarom blijven wij zo, zo traag overschakelen op duurzame energie? Ja, dat zei ik net ook al. Dat vind ik een moeilijke vraag, ook om te beantwoorden. Aha. Er is natuurlijk zo dat wij ook eigenlijk een land zijn geweest... wat altijd heel veel gas en nog steeds heel veel gas heeft. Dus hebt er een veldje ontdekt. Ja, ja, dat is natuurlijk een relatief klein veld. Maar in vergelijking met Slochteren, daar hebben we natuurlijk een gigantische bel. En daar hebben we natuurlijk uh, uh, ook heel lang en nog steeds heel veel baat bij. We zijn, zou je kunnen zeggen, een soort OPEC-land. Alleen, ja. dat, dat, dat, dat zien wij niet zo. Maar we hebben natuurlijk veel fossiele... En, en in tegenstelling tot bijvoorbeeld een land als België of Duitsland... He, wat veel minder van dit soort voorraden heeft. Maar hoeveel voorraden hebben we nog? Want de slachter is een beetje aan het, aan het opdrogen, begreep ik. Oh nee, we hebben nog wel voor tientallen jaren voor onze eigen uh, uh, voorziening. He, maar dit, kijk, Slochteren werkt niet alleen voor onszelf. Dat, dat, dat, dat, dat, dat daar kopen we ook, we ook ja, van. Ja. En ja, daar hebben we natuurlijk ook heel veel uh, inkomsten. Staatsinkomsten, ja. Kijk, en eigenlijk zou je zeggen van, dat zouden we moeten gebruiken... net zo bijvoorbeeld als de Noren die hebben van, van, van hun olieinkomsten... hebben ze een, een investeringsfonds, een staatsfonds gemaakt... net zo goed als dat in het Midden-Oosten gebruikt. Maar ja, wij zetten eigenlijk die gelden van, de, van, van, van het gas... Uh, heel snel in voor allerlei andere projecten, infrastructuur... maar eigenlijk zouden we daar de duurzame energie... Ja. Uh, en de duurzame energie... Industrie ook verder van, uh, van de grond mee moeten tillen. Maar dat doen we ook niet. Dus aan de ene kant zijn we een OPEC land en dat vergeten we stiekem. En datgene wat het oplevert gebruiken we niet om onze toekomst veilig te stellen. Dus waarom doen we dat niet? Ja. <laughs> ja, Dus maar kijk, in feite zou je zeggen van hey, we moeten daar, uh, daar gerichter investeren en gerichter ook kijken wat we nou in de, in Nederland uh, moeten doen en van de grond moeten tillen. Kijk. Mm -hmm. Om maar een voorbeeld te geven, ik, ik vind een van de sectoren, en zonne-energie is nogal moeilijk, maar windenergie, we hebben een grote offshore-industrie. We gaan over de hele wereld en we bouwen overal mooie eilanden en, en, en, met, en, en doen havenwerken enzovoort. Daar zijn we echt goed in. We zijn dus ook eigenlijk echt goed in het offshore-windturbines bouwen. Ja. Als je nu kijkt naar de ons omringende landen, dus de UK bijvoorbeeld, die heeft een beleid om eigenlijk offshore windenergie van de grond te tillen. Die hebben ook een bezuinigingspakket, namelijk 100 miljard euro ongeveer. Maar in dat bezuinigingspakket zit ook daarnaast een investering van 10 miljard euro in de duurzame offshore energie. Die maken voor dat gebied een, helemaal een, een, een studie, een meer zou je kunnen zeggen. Van waar kunnen we wel dit soort uh, uh, offshore windparken bouwen. Mm -hmm. En dat zien ze ook als een nieuwe tak van industrie en van, uh, van energiepolitiek. En werkgelegenheid. En, en werkgelegenheid. En hoop voor de toekomst. En, en hoop voor de toekomst. Ja. En waarom doen we dat dan ook weer niet? Ja, eigenlijk zouden wij dat ook moeten doen. En eigenlijk zou je in uh, moeten zeggen van hé, hey, uh, voor, voor die offshore windenergie, ja, laten we daar ook dezelfde. Type kansen creëren als wat er eigenlijk in de ons omringende landen ook gebeurt. Maar wat, wat ik probeer te schetsen nu is: bij, bij elk nieuw kabinet wat er komt, is het we, we gaan investeren in een kenniseconomie. Roepen ze altijd heel hard. Nou, het, extra geld naar het onderwijs moet je altijd heel hard gaan zoeken. En het tweede is altijd: we moeten langzaam ons land duurzamer inrichten, bla bla bla. En het gebeurt niet. Ja. Hoe komt dat? Nou ja, kijk. Uh, ik ben ook voor dat je die, die kenniseconomie, dat moet je ook opbouwen. Maar dat moet hand in hand gaan met eigenlijk een industriële ontwikkeling. Mm -hmm. En als je dat niet doet, ja, dan zul je uiteindelijk natuurlijk een land worden... Ja, wat dan het potverteren is en wat een beetje van de handel leeft. Dat zijn we natuurlijk ook wel enigszins. En we zijn niet zo'n industrieland als, uh, als het Duitsland. Mm -hmm. Maar uh, ja, alleen maar kennis ontwikkelen omdat je kennis wil ontwikkelen... nee, daar zal ook zeker een industriepolitiek... Uh, uh, bij horen in mijn ogen. En daar zul je ook zeker dus... Uh, dit soort zaken zoals uh, offshore wind. We of zijn ook sterk bijvoorbeeld in de biobased... of in, in, de, in de haven van Rotterdam... met de petrochemie en de chemie. Mm -hmm. Nou, Dat kunnen wij prima op de biobased economy uh, overschakelen. We een duurzame economie ja, eigenlijk. Ja. Om, om, ja. om maar eens een voorbeeld te noemen. Hè, we zijn in die haven. Uh, maken wij, zitten wij aan een... Eh, heb je vier, je hebt een aantal basiselementen voor, voor de chemie. Eentje daarvan is ethyleen. Nou, we hebben een hele grote pijpleiding lopen. Van Rotterdam, Terneuzen, Antwerpen. zit eraan, Het roergebied, helemaal naar Zuid-Duitsland. Ja. Daar zit die ethyleen in. Dus de bedrijven die maken ethyleen, dat maak je uit olie, NAFTA. En er zijn bedrijven die daaruit kunnen slurpen en daar producten van kunnen maken. Nou, dat heeft een belangrijk groot voordeel. Namelijk dat die aan de ene. Eh, dat de, de, Vraag en aanbod zijn ontkoppeld. Hè. Dus je hoeft niet een ethyleenfabriek eerst neer te zetten... om doppen van colaflessen te maken, om het, om het maar ja. zo te zeggen. Dus eigenlijk zou je dat makkelijk kunnen maken, ethyleen. Niet alleen uit nafta, maar je kan het uit ethanol maken. Suikerriet bijvoorbeeld, of uit onze suikerbieten ook. Nog beter, uh, denk ik. Eigenlijk wel. Lekker dichtbij. Ja, maar uh, uh, nou wil je dat bijvoorbeeld uit ethanol maken... En in Brazilië is men eigenlijk al een heel eind... In die, in die ethanol, hè, de biobased economie. Hè. dus men is daaruit is men begonnen met suikerriet om ethanol te maken bij te mengen in de in de, in de in de brandstof voor de auto's. Mm -hmm. Nou, een, een bedrijf wil hier eigenlijk ook zo'n plant neerzetten, een Braziliaans bedrijf. Wil die investering doen. Maar wat zie je nou? Dat eigenlijk, en dat is dat heeft niks te maken met. met, uh, met, met met, met subsidie of zoiets. Eigenlijk is het goedkoper om uit ethanol ethyleen te maken. Dan uit nafta mm -hmm. ethyleen. Met ongeveer 60 dollar per bil. Vergelijkingsprijs. Mm -hmm. ja. Maar we doen dat niet. Of het gebeurt niet. Omdat er een heffing zit op die ethanol. Van 193 euro per 1000 liter. Want ethanol wordt gezien als een landbouwproduct. Omdat het uit suikeriet komt. Omdat het uit suikeriet komt. <laughs> ja. En onze landbouwpolitiek... Europese landbouwpolitiek, dat beschermt eigenlijk de interne markt. Ja, ja. En daardoor komt dat niet van de grond. Terwijl dat je ook zou kunnen denken, nu, je, je kan het maar heel snel uitleggen, los van het hele Amazone ontbossingsverhaal, waardoor dat suikerriet weer kan, kan staan. Dus zo bio-based ja. vind ik dat dan weer niet. Maar die hele landbouwpolitiek, je zou ook kunnen zeggen: die, die landbouwministers willen misschien wel, maar Shell en. Allerlei andere oliebedrijven houden dat lekker tegen, want dan komt het prima uit dat het, dat het gewoon niet komt. Hoe, nou, hoe, zit het oh, nee, de, hoe zit het met de vinger in de pap van de shell en, en de grote olie? Uh, nou ja, kijk, die hebben bedrijven. natuurlijk uiteindelijk uh, ook gewoon heel veel invloed op het, uh, op, het, op het energiebeleid. Maar goed, in dit geval zeg je eigenlijk van ja, uh, we moeten kijken of we dat dan kunnen doen en of je dat landbouwbeleid uh, dus zou kunnen ombuigen. Maar mm -hmm. dat duurt echt. Tientallen jaren, maar dan heb je eigenlijk inventiviteit nodig van ook onze, onze uh, uh, uh, uh, beleidsmakers. Hè. Want kijk, ik heb al eens gezegd: van, als je dat, kan je dan niet een vrijhandelszone maken waarbij je dat in kunt voeren. Want als je ethylene hebt op een gegeven moment, dan kun je dat wel weer zonder. Importheffing daar. Ja. Of maak een eiland op zee. Hè. Wees trouwens een keertje de, weer de, de nieuwe uh, uh, Hollandse. Ja, de uh, Antarctica haven waar je het stiekem uh, uh, niet, niet doorvoert. En buiten de, je, ja. buiten de uh, 12 mijl, buiten de territoriale water. Mm -hmm. Daar zet je dan die fabriek neer. He, dan kan je dan ook je windturbinefabrieken en onderhoud allemaal neerzetten. Een en de gewone draak kan ook in onderhoud. Dus dan heb je alles geregeld. Ja, en... die kan <laughs> ook in onderhoud. Ja. He, maar dan heb je dus... Dan kan je op die manier eigenlijk... Uh, uh, ja, Dan moet je creatief zijn in hoe je dit dan van de grond zou ja. kunnen krijgen. Maar je Altijd... zegt net al, dat gaat nog tientallen jaren duren. Dan word ik weer redelijk ongelukkig. Um, nou, ik, ik zei niet van het gaat tientallen jaren duren. Kijk... Wat gebeurt er nu hè? in dit soort gevallen? Dit gaat nu in Brazilië zelf gebeuren. En dan gaan we met een, een groot schip die ethyleen hier naartoe eh, transporteren. Nou, dan verplaatst uiteindelijk hè, de, de hele industrie die we hier hebben, de chemische, de petro-. die gaat dan naar dit soort landen. Mm -hmm. hè, ook deze ontwikkeling gebeurt wel. Maar kijk, ik denk dat wij nog steeds een groot competitive. Uh, voordeel hebben om het in, met de Rotterdamse haven en de, het achterland. In, en, en de industrie en het achterland dat mm -hmm. we hebben, mm -hmm. om het hier van de grond te krijgen. Maar waarom dus, gebeurt dat niet? Het lijkt me een enorme uh, economische urgentie op zitten ook nu. Nou ja, uh, omdat er op dit moment uh, die urgentie nog niet zo gevoeld wordt. Maar je bent professor-dokter doorgeleerd. Daar zouden <laughs> ze naar nou moeten luisteren. Nou ja, we gaan daarover spreken weer. Hè. En ik, ik zit zelf in de Economic Development Board van Rotterdam. Een adviescollege voor de Rotterdamse. En uit de, uiteraard spreken we erover. En kijken we hoe we daar een, een weg weer langs kunnen vinden. Ja. Maar, uh, ja, wat maar Ik al heb zeg... altijd het gevoel dat we dan, door, met name door Duitsland. Maar ik hoor nu ook weer Engeland. En noem alle landen maar op. Je wordt links en rechts ingehaald. Terwijl wij waren toch van de windturbines En van de, de afsluitdijkplannen van meneer Okkels. En schepen met zeilen en vliegers met elektra. Wij waren hartstikke goed in die dingen. Ja, nou ja. Dat uh, is even geleden, he. dus uh, uh, we, we hebben altijd wel de mond heel erg vol van dat we daar zo goed in zijn en dat we daar heel veel aan doen. Maar eerlijk gezegd is dat toch wel even geleden en uh, dat was van de vorige eeuw. Uh, we zijn, uh, zo hard gaat het. Uh, uh, uh, yeah, we ja, zijn, we zijn links en rechts natuurlijk wel ingehaald door heel veel landen. Met elektrische het, uh, auto's. Het is, is best ja. knap. Nou ja, met, met onder andere uh, zie je dat nu ook met de elektrische auto's uh, weer. weer. Ik bedoel, nu is het, Nederland natuurlijk niet een land wat elektrische auto's maakt. Maar uh, ook het invoeren. Hè. Dus Het beleid bijvoorbeeld als je naar de steden in Duitsland kijkt. En je kijkt daar naar bijvoorbeeld het parkeren. Hè, dan, dan, dan wordt daar gewoon geëist. Of je moet een vignet hebben als je keulen binnen wil. Dat, dat je auto natuurlijk... Uh, uh, niet te veel Schoon genoeg is ja. Ja. En dat wordt steeds sterker en je moet meer betalen voor parkeren en zo. Het, is, het is ik was een... net in Parijs. Het witte fietsenplan is nu echt overal. Ja. Het werkt fantastisch. Ja, maar dat zie je in alle steden. Dat zie je in Berlijn, dat zie je in Barcelona. Kijk naar al die grote steden. Die hebben allemaal dit soort plannen. En dan heb je op de gracht in Amsterdam nog één zo'n oud wit kaartjes daar naar de jaren ja, 60. En dan denk ik, de, is de, toch de, iets verkeerd gegaan van de provo's? Ja. Dus, ja, ja, ja. Kan je, kan je even met mij vertellen wat de overheid moet doen, Ad, in jouw optiek? Want we hebben het nu over die deelgebieden. Beetje Rotterdam, beetje dit, beetje dat. Wat zou nou in de kern... Want je hebt natuurlijk de tweedeling overheid en bedrijfsleven. Laten we met de overheid beginnen. Wat, wat zou de overheid nou in de grote lijn de komende 20, 30 jaar moeten doen? Wat zou nou slimmer zijn voor Nederland? Ja, nou, ik, ik, eigenlijk zeg ik drie gebieden. Of misschien wel vier. Mm -hmm. Eén. We moeten echt kijken naar uh, windenergie en offshore windenergie. Omdat we daar gewoon een sterke offshore sector uh, in hebben. En ook met name en dan, dat... ik heb in Zutphen aan de IJssel 3-marsjes staan. En dan denk ik, ja, dat staat weer midden in het land. Heeft dat nou zoveel zin? Moet dat niet allemaal... Inderdaad, Daarom heb ik over gaat. de offshore... Ja. Hè, kijk, nog even over de, de, de, zeg maar de grootte van, van dit soort... Uh, uh, uh, uh, van, van de resource, hè, die windenergie. Als wij 6 tot 10 procent van, het, uh, van de Noordzee gebruiken... om daar windturbines neer te zetten. En die staat dan niet vol. Want dat worden de mooiste natuurgebieden die we ons kunnen voorstellen. Want op elke kilometer afstand staat dan een turbine. Maar 6 tot 10 procent gebruiken we produceren we alle elektriciteit voor de omliggende landen. Dus dat zijn de UK, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en België. 10% da hebben we dan? 6 tot 10% van dat oppervlak. Nou, mm -hmm. Dus je ziet hoe geweldig alleen al zo'n bron als, als windenergie is. Nou, als je daarnaar kijkt, dan zeg je van ja... in Nederland moeten wij gewoon niet heel veel anders doen... dan wat er in Duitsland of in de UK gebeurt. Hè. Wijs gebieden aan waar die windturbines... Kunnen komen te staan. Mm -hmm. Zorgen ervoor dat daar een kabel komt. Hè? Want we hebben het ook heel veel over subsidie voor offshore wind uh, eh, of voor wind in het algemeen, maar offshore dan in het bijzonder. Maar e eerlijk gezegd is er geen eerlijk speelveld. Hè? Kijk nu wat er gebeurt. Je moet de eigen netwerkkosten, dus de kabel naar dat net, moet dat windturbinepark kopen. Dat hoeft. Uh, uh, investeren. Dat hoeft geen enkele andere centrale te doen. Nee. Dat is wel een kwart tot een derde van de investeringskosten. Dus eigenlijk, ook wat, wat je ook voor fossiele brandstoffen nog steeds kan zeggen... er zit veel subsidie op als je doorrekent. Veel eerlijker kijken naar wat kost elke ja, vorm van energie ja. eerlijk verdelen. En, en, en ook kijken dat het speelveld wel eerlijk ja. is. Kijk, uh, wij hebben bijvoorbeeld dat Prinses Amalia Windpark neergezet. Nou, dat, dat kreeg een concessie voor twintig jaar dan moesten we eigenlijk al 15 miljoen in de pot van de Rijkswaterstaat stoppen. Want na 20 jaar moesten we dat dan weer opruimen. Nou, geen enkele kolencentrale eh, of andere centrale... heeft een concessie voor 20 jaar en heeft geld in een pot moeten stoppen. Eh, dat is geen eerlijke concurrentie, als nou, je dat eh, zo, zo ja. wil zeggen. En vervolgens hebben we natuurlijk eigenlijk een beleid... dat we zeggen van, hé, hey, die, die carbon credits moet je eigenlijk hebben... om te produceren, maar heel lang en nog steeds... Krijgen de centrales die, die carbon credits eigenlijk gratis? En nou produceer ik met een wind-offshore-park eigenlijk dus geen CO2. En moet je en ik wel je eigen kabel geen, kopen? Ja. Ik moet mijn eigen kabel ja. kopen. Ik krijg geen gratis carbon rechten die ik kan verkopen, die ik kan verzilveren. Ik moet 15 miljoen in de pot stoppen. Ik moet een grote merstudie doen. Ik, ik loop de hele tijd tegen de gevechten, de belangen aan. Omdat er in Nederland eigenlijk. Gebieden zijn aangewezen waar het niet mag, maar in die andere gebieden wordt niet gezegd dat het wel mag. Ja, ja. Ja. Nou, dat, dat is het één, dus offshore wind. Ja, één, offshore wind, want dat is gewoon een. een, een daar zit ook een Nederlands. Uh, twee is die biobased economy waar we in, uh, in Rotterdam en uh, eventueel in Amsterdam maar, of in delft zeil een aantal plekken de randvoorwaarden zo moeten scheppen... dat dat ook een eerlijke concurrentie is. Want en waarom... biobased bedoel je dan echt alles... waar je de fossiele brandstof kan vervangen door organische... Ja, maar ook, ook he, op het maken van chemische... van, van producten, he, de, de chemie, uit biomaterialen eigenlijk. Dat, ja. is, dat is waar je ook een, een, waar we een hele sterke sector... en een hele, he, ook met, met, met, niet alleen met bedrijven zoals DSM of Axo... maar in de, in de haven van Rotterdam zijn we daar eigenlijk heel sterk in. En dat moet je, waar ik het net dus over had... daar moet je die randvoorwaarden mm -hmm. eigenlijk ook scherp voor maken. Het derde gebied is eigenlijk dat we dat we zelf onze eigen elektriciteit en duurzame energie moeten kunnen opwekken. En dat daar... Zelf als land bedoel je? Nee, als persoon. Als persoon. Jij en ik. He, dus dat je daar met je zon en je wind en met je auto zelf aan de slag kunt. En hoe doen we dat dan op een andere manier dan dat als je tegenwoordig vanuit Zwitserland, Duitsland binnenrijdt, dan in Zuid-Duitsland zijn alle ook historische gebouwen volgeplakt met lelijke blauwe zonnepanelen. Ja. Dat is behoorlijk ernstig vind ik. Ja, maar laat ik eerst even het systeem uitleggen, okay. want je had het over de overheid. Ja. Uh, kijk, uh, nu is eigenlijk dat hele systeem erop ingericht dat je het wel, als je dat, kijk jij en ik willen dat, dan misschien niet op je eigen, maar dan wil je op een schoolgebouw en dan zeg je van ik ga investeren in zonnepanelen. Mm -hmm. En dan wil ik die elektriciteit waar ik zelf in heb geïnvesteerd, die wil ik dus zelf gebruiken. Nou, wat moet ik nu doen? Dan moet ik dus eerst die elektriciteit verkopen aan een energiebedrijf. En vervolgens moet ik die, en voor weinig. En vervolgens moet ik dat met energiebelasting duur terugkopen. Ja. Uh, om het zelf te kunnen gebruiken. Ja, dat heeft natuurlijk, dat is heel raar. Hè? Ik bedoel, elk ander product, ik vergelijk het altijd met, ik ben een boerenzoon. Je hebt een koe, wij hebben samen een koe gekocht. Ja, dat vond ik heel Rijland. leuk om met jou ja. een koe te kopen, dat weet ja, ik nog. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> nou, en wij melken aan die koe. En uh, wij, uh, die, die staat in Groningen ergens, uh, die hebben ze nog. Uh, in melkbol is dat. precies. Die, ja. En uh, die hebben ze. Nou, dus ik heb een transportbedrijf nodig wat het natuurlijk die, die melk naar ons transporteert. Maar ik moet dat niet eerst aan die melkboer verkopen om het vervolgens weer duur met, met belasting terug te kopen. Ja. Dus dat systeem, dat werkt niet goed. Dus ja, dat, dat moet systeem anders is eigenlijk ingericht. Kortere cirkels. Ja, en ook niet dat ik dat niet zelf mag produceren of zelf mag... en het dan vervolgens eigenlijk in de grote pot moet stoppen... en het dan weer duur, duur terug moet kopen. Ja, we leven wel in een samenleving nu... waar we altijd willen dat de stroom uit de muur komt. Dus als dan ineens ons eigen paneeltje op de kleuterschool het net niet doet... Ja, dan is de wereld weer te klein natuurlijk. Dus ja. Ik snap wat je bedoelt, maar voordat we in zo'n samenleving zitten... waar dat een beetje semi-anarchistisch naast elkaar bestaat... zijn we natuurlijk vele jaren verder. Nee, dat, dat zijn systemen die heel snel ook uh, zich, uh, zich kunnen ontwikkelen. Als... als we zitten nu bijna met die zonne-energie op grid parity, zoals dat heet. Ook in, in, in Nederland. En dat betekent dus dat je met die panelen op je eigen dak... tegen ongeveer dezelfde prijs kunt produceren als wat je uit de muur uit, krijgt. Uit, uit ja. koopt. En dan ja. moet je eens kijken hoe snel dat gaat. Leuk eigenlijk dat je je ja. eigen stroom hebt. Ja, precies. Maar kijk, he, want we, we hebben het hier in Nederland. En dan denken van, hé, hey, uh, kijk... In Nederland staat bijvoorbeeld aan zonne-energie nu ongeveer 100 megawatt. Dat hebben we in, in, de, in de afgelopen eeuwen bij elkaar gesprokkeld aan de zonnecellen. In Duitsland bouwen ze dat in één week erbij. Oef. He, dus waar hebben we het over? Ja, Kijk, wel als, wel als, je, ernstig, ja. als het ja. systeem goed werkt, dan zul je zien dat er heel veel mensen... en dat zie ik ook rondomheen, want die krijgen natuurlijk altijd heel veel ja, telefoontjes... heel veel uh, e mails over... Kunnen wij dat nou ook niet? Ja. En waarom zit dat zo verkeerd in elkaar? En waarom uh, is dat nou uh, eigenlijk niet uh, uh, Kunnen we dat niet? kan jij dat niet regelen? Ja, Komt daar wat hadden... schot in nu ook? Nou, ik, ik denk wel. Ik bedoel, je ziet, heel veel, je ziet een aantal bedrijven, um, ook energiebedrijven, die daar wel nu uh, op inspringen. Of dat nou uh, de Green sources of de Eneco zijn, maar ook bijvoorbeeld een netwerkbedrijf als Alliander zie je mm heel -hmm. sterk in deze richting. Ik ben daar wel hoopvol over dat we de komende jaren... zeker omdat we nu ongeveer die parity bereikt hebben... het is dus nu niet, niet zo dat het, dat het meer duurder is... want dat, dat had je eigenlijk nog, maar het begint erop te lijken. Ja, en jij, jij kent ongetwijfeld het, het, het initiatief Do the Bright Thing. Ja. Dat vind ik zo leuk dat je via een, wat je online koopt... Ja. eigenlijk gratis je CO2-footprint in, in gratis zonnepanelen terugkrijgt. Ja. Toen werd ik wel heel blij, hoor. Ja. ja. Maar dat, je ziet, hè, dus er zijn allemaal van dit soort initiatieven. En uh, ja, dat als, als dat maar even uh, een, een, uh, nu uh, verder, verder gaat... dan zal dat, ja, dat noemen ze dan zo'n tipping point... maar dan zal je ook mm -hmm. zien dat heel veel mensen bereid zijn uh, om te investeren. Dan gaat het ineens, En ja. dan komt dat vliegenwiel op, uh, op gang. Nou, had, je, had je de vier al genoemd? Um, nou, eigenlijk hè, wat, je, wat, wat, wat, wat heel belangrijk is... is um, maar goed, even, even over de industrie. Hè, want ja. dat is dus de industrie. Dat, dat is een, een industrie die eigenlijk in de bouw en in de installatiebedrijven tot een, tot een grote werk. Niet alleen zit dat in het maken van die panelen. Maar dat zit ook in het installeren, het onderhouden. Uh, en, en daar kun je lokaal, want dat zie je ook bijvoorbeeld in, in, in Duitsland. Hè, daar zit natuurlijk een hele industrietak. Ja. Uh, die daar honderdduizenden banen extra door heeft gegeven. Uh, ja. Ja, gekregen. En, en zeker als dat makkelijk gaat, hè, dat het niet zo'n enorm uh, ding uh, is, dat je gewoon een zonnepaneeltje neemt. Ik precies. zou het meteen willen. Ja, precies. Zullen we precies. even een muziekje doen? Nou, want het was Uitstikke zo toep goed. Het was toepasselijk wat je meegenomen had. Ja, ja, ja, ja, we ja. We zeggen niks. The sun I say it's alright. Als je niet uitkijkt, dan zit je de hele blauwe LP weer op. Hè? Mooi is ja. dat. Ja, ik uh, wil even naar, naar de professor Ad van Wijk uh, thuis. He, want de, de professor aan de UT, dat is, uh, is mooi. Maar woon je zelf in een piramide van zonnecellen? Hoe werkt dat? Nee, ik woon niet in een piramide van, uh, van zonnecellen. Ik, heb, uh, ik, ik, ik ben uh, vier, vijf jaar geleden verhuisd door omstandigheden, maar mijn. Vorige huis, dat was een oud uh, uh, uh, pand in, uh, in Utrecht. Dat heb ik natuurlijk wel helemaal energiezuinig opgeknapt. Ook zonnecellen erop. Uh, maar uh, ook een hè, dus dat hebben we wel netjes gedaan. Ja. De regisseur zat hier namelijk Helco Span te presenteren. En uh, die dacht ook iets in die richting. Moet je luisteren.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 Ja, ik ben gelukkig een beta, ja. dus brandlos. los. Ja. Nou, um, ik heb uh, in december mijn inhoud gereden reden gehouden. Een van de futuristische nieuwe uh, de, zeg maar, uh, toekomstconcepten is dat eigenlijk onze auto wordt de nieuwe elektriciteitscentrale van de toekomst die we kunnen gebruiken. Uh, voordat je dat gaat uitleggen, hè, want je, jou, jouw leerstoel wordt volledig mogelijk gemaakt door Uneco, uh, ja. en, en toch kun jij volledig onafhankelijk spreken over energiezaken. Ja, het is ja, dus niet hoor. per keer dat jij het woord energie of duurzaam loopt dat het er weer tien mil naar je rekening gaat. Uh, nee, nee, nee, nee. Ik hoef ook niet uh, uh, tien keer uh, de naam van uh, Neko te Van de, ja. de, ja, de, de, de, de nu of de essent of de eeuw. Goed, ja. dan uh, spreekt verder professor. Uh, nee, kijk, wat zie je? Ik vertelde net al, we gaan eigenlijk duurzame energie ook lokaal opwekken met onze zonnepanelen, met kleine windturbines, ook met piezo-elektrische materialen. Dat zijn eigenlijk materialen als je daarop drukt dan uh, genereren die elektriciteit. Dus als je op je fitnessapparaat zit... kan je eigenlijk uh, je stroom voor je computer enzovoort uh, opwekken. Mag ik dat tussendoor even? Ik had zes jaar geleden gezegd tegen een, een bepaald sportschooltje... Met mij van een hele grote keten, doe dat nou. En dat, ja. dat is er allemaal, toch? Het is er allemaal. Maar doen ze het niet? Zelfs in Amerika kun je hele, hele competities tegen elkaar doen. Ja. He, van wie produceert nou de meeste energie als fitnesscentrum? Dus, uh, er lukt. ligt zo'n grote keten in Nederland. We zullen de naam niet noemen, maar die zouden dat toch zo kunnen doen. Ja. Ja, ja. Ik vind het fijn dat Mag je goed. het Mag ga door. Maar even dat beeld. Dus je gaat eigenlijk lokaal opwekken. Maar wat hebben wij nou eigenlijk nog lokaal zelf eigenlijk als grote bron of vermogen beschikbaar? Dat is onze auto. We gaan elektrisch rijden. Dus in eerste instantie zal het elektrisch rijden gaan met batterijen. En die batterijen moet je dus opladen. Maar daar kun je niet ver genoeg mee rijden. Hè, want dat is de actieradius en, uh, en ook het opladen duurt erg lang. Dus wat gaan we dan krijgen? Dan krijgen we aan boord eigenlijk de brandstofcel. En een brandstofcel die zet dus een brandstof om in elektriciteit. En die doet dat met een heel hoog rendement. Met zo'n 50 misschien nog wel hoger. En dat is meer dan het gemiddelde rendement van onze elektriciteitscentrales. Dus eigenlijk kunnen we die auto die we toch maar gemiddeld 7 van de tijd gebruiken prima inzetten, als die in de parkeergarage staat, zoals ik heb geschetst... of bij je huis, om elektriciteit te maken. Want dan ligt je weer een snoer van je brandstofcel naar je woning. Ja, daar staat die bij je woning of in je garage. Of, ja. Uh, ja. En dan produceer je dus eigenlijk met die auto elektriciteit. Nou, even een heel klein sommetje. We hebben in Nederland 7 miljoen auto's. Die 7 miljoen, miljoen auto's die zijn eigenlijk goed voor 20 keer zoveel elektriciteitsproductievermogen... dan wat we hebben opgesteld in onze centrales. Elk jaar kopen we 500.000 nieuwe auto's. Ja. Dat is twee keer het opgestelde elektriciteitsproductievermogen... dan wat we in Nederland kennen. Als die dus een hogere efficiëntie hebben... dan gaan onze auto's dus heel decentraal, heel flexibel... Jij en ik kopen ze, dus niemand hoeft daar meer in te investeren. De energiebedrijven niet... Uh, ga gaat, gaat je je eigen elektriciteit opwekken. En als je dan geen rijbewijs hebt... dan koop je toch een auto om permanent bij jezelf voor de deur te zitten? Nou of? ja, één auto is genoeg voor honderd huizen. He, dus, Ik zat uh, blijkbaar heel slecht op te letten. Ongelooflijk, zeg. Dus, dus die, heeft het, die heeft het vermogen om eigenlijk honderd huizen van John. stroom te maken. En, en die cellen hebben we eigenlijk al? Die brandstofcellen zijn in ontwikkeling. Je kunt ook bij BMW, je kunt bij een aantal grote merken al gewoon brandstofcelauto's kopen. Mercedes. Maar je moet ze dus in gaan zetten op Vierd. een heel andere manier. Ja. En je zult dus een hele andere elektriciteitsvoorziening krijgen die heel veel decentraler is, heel veel meer flexibel, een internetachtige. Ja, het, uh, want het, het, het sy, systeem. Uh, de, dat de totale moet, manier ja, van nadenken over energie. Dus ook hoe dat eigenlijk gebeurt. Nou, en dat is eigenlijk het beeld. Samen met zon en wind. Hè, want je moet die brandstof ook nog ergens van maken. En in eerste instantie zal dat misschien uit aardgas komen. Mm -hmm. Maar in tweede instantie komt dat natuurlijk uit de elektrolyse van, uh, van, van, van, van stroom. Hè. Dus van, uh, en dan heb je waterstof. Of je maakt methanol. Ja. Zet je in. Maar dan heb je dus ontzettend veel vermogen. Want je hebt veel meer dan wat er op dit moment. Dus daar is geen tekort aan vermogen. Je kunt dus altijd op elk moment aan de vraag voldoen. Er is geen probleem. Qua energie en qua vermogen op, op, de, op den duur. Ja. En jij en ik kopen het. En het is veel goedkoper dan dat je nog eens apart gaat installeren uh, investeren in al die grote centrales. Ik krijg hier wel een soort hoop van ineens. Is, ik ga me dit nog meemaken voor we van de planeet afdampen naar de opwarming die het doorslaat. <laughs> of? Ik zeg altijd het gebeurt in mijn leven. En dat is uh, in feite... Ik uh, je bent nu 55 of zo? En ik, ben vijf, en ik word heel oud. Ja, dat laatste vind ik nou een beetje jammer. Want ik weet niet ja. of ik zo oud word. Maar <laughs> maar dus de komende 10, 20 jaar gaan we dat soort om, grote ombaagingen ja, zien. Kijk, ik bedoel, die auto, Dat vroeg je net al van uh, uh, is dat nou iets wat snel gaat gebeuren. Ja, als je kijkt dat bijvoorbeeld in China daar enorm hard aan gewerkt wordt. Hè, be, of het allemaal door de, de westerse industrie komt, dat weet ik niet. Maar het gaat gebeuren. Of samen, lijkt me ook zo mooi. Wat eh, een eh, goed woord. Eh, ja. Zullen we het <laughs> daar klinkt, gewoon mee afsluiten? Ja, dat, dat, dat klinkt goed. Ja. Met de hele wereld. Ja. Dankjewel professor Precies. Ad van Dijk. En uh, made sustainable force be with you. De podcast van deze uitzending die kunt u naluisteren als u wil op casaluna.ncf.nl. Zometeen een stiefkwartiertje het bureau. Waarin we toch al gauw een minuut of twee opschieten in het leven van de hoofdpersoon. Maar dan zijn wij terug voor uur nummer twee. En daarin wil ik graag met u thuis van mens tot mens... En ook van geweten tot geweten spreken over de vraag... hoe bewust gaat u om met energie? Doet u het licht uit als u ergens niet bent? Stookt u bewust weinig? Gaat u vaak met de fiets? Vliegt u niet voor een lang weekend op en neer naar New York bijvoorbeeld? Of doet u dat juist allemaal wel... omdat u vindt dat grote bedrijven eens maar eens uh, duurzaam moeten worden? Ik wil het graag van u weten. Hier in het AKN-gebouw kan het licht alleen per afdeling uit... dus dat is alvast fout. Ik wil het uh, graag horen als u belt met 0800 1121 of stuur een mail naar casaluna.ncv.nl of uh, tweet tweet met een uh, hashtag Casaluna. At, uh, wat, wat is jouw grootste zonde in, in duurzaamheid? <laughs> grootste zonde Ik in duurzaamheid. eerlijk de, zeggen: in, in, in duurzaamheid. Ik rij nog steeds in een gewone auto. Ik ook, maar wel een A-label. En jij? Ik ook in een A-label. Je neus groeit. Nee, ook wel een Ale. Ik heb in een Toyota Prius en een Lexus hybride gereden. Alleen nu rij ik weer in een gewone auto. Nou ja, maar er komt een brandstofcel. Ik heb ik toch komt, hoop gegeven? Er komt zeker een hele andere uh, energievoorziening. Dank je wel. Ja.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 Waar heb je dat gelegd? Antwoorden! En dan even eten. En dan weer opnieuw. 37 maal. Terwijl hij al lang bekend had. Ogenblik. Vali? Karel, wat, wat, wat is er aan? Maak je jullie ruzie? Ik nee, kan... nee, nee. Wij zitten gewoon te discussiëren. Ja, de buren. Nee, ik, ik denk heus wel om de buren. Ja. Kom, er, kom er dan bij. Ja, dat is de, de even wel. Ja, ja oké. Okay, tot straks.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 Gaat, die discussie... dat, dat zul je dan wel horen, tot zo... We kennen elkaar, hè? Dag, Nicoleen. Dag. Dag, Maarten. Het scheelde weinig of ik kon de discussie woordelijk volgen. Karel gaat een boek over Boudewijn H. schrijven. Ja? Daar heb je weer zoiets. Zo komen de praatjes in de wereld. De zaak Boudewijn H. is een case. Ik schrijf geen case-stories. Dan zou ik wel 90.000 case-stories kunnen schrijven. En jij ook, Anton, of heb jullie liever je neven? Geef mij ook maar wijn. Wat schrijf je dan? Een theoretisch werk.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 ...mij juist omdat je iemand geen schuldgevoelens kunt bijbrengen... ...zonder zijn persoonlijkheid gebeld. Dat achteren. ben ik volstrekt niet met je eens. Wie voor de Joden is, is geen antisemiet. Maar geeft dan argumenten. Natuurlijk is dat antisemiet. Wacht maar op mijn boek. wil je nog wijn? Zo iemand. Ja. Ik een filosemiet. Wanneer komt dat? Dat is hetzelfde. Gauw. Ik moet het nu schrijven, want wordt twintig jaar is het verouderd. Waarom?